10 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Neuroloog Janssen-Steur moet door de Nederlandse justitie worden opgepakt. Dat heeft letselschade-expert Drost gezegd. Hij reageert op het nieuws dat Janssen-Steur in Duitsland weer aan het werk is. Drost staat bijna 200 oud-patiënten van de neuroloog bij. In Nederland loopt een strafzaak tegen Janssen-Steur... onder meer omdat hij zijn patiënten vertelde dat ze ernstig ziek waren... terwijl dat niet zo was... CDA-kamerlid Bruins Slot wil dat minister Schippers actie onderneemt in de zaak. Schippers moet van het CDA contact opnemen met de autoriteiten in Duitsland. Politie en voorbijgangers hebben bijna een uur lang niets gedaan... om de slachtoffers te helpen van de verkrachting half december... in de Indiaanse stad New Delhi. De studenten van 23 lag bijna een uur lang ontkleed en bloedend op straat. Dat zegt de vriend die tegelijkertijd met haar werd aangevallen tijdens de verkrachting. De vrouw overleed later in het ziekenhuis. De verkrachting leidde tot massale protesten in India. De politie in Amsterdam heeft in een sloot bij een sportpark... een kalasjnikov gevonden. Dat gebeurde tijdens een zoektocht naar sporen van de schietpartij... van de afgelopen zaterdag in de staatsliedenbuurt. Bij die schietpartij werden twee mannen doodgeschoten in hun auto. Vermoedelijk is de kalasjnikov daarbij gebruikt. De slachtoffers waren bekenden van de politie... Vandaag zijn in Amsterdam meerdere locaties langs de vluchtroute van de schutters onderzocht. Er zitten zo'n 80 rechercheurs op de zaak. Bij een woningoverval in Breda zijn een agent en de bewoner van het huis vanavond gewond geraakt. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Tijdens de zoektocht naar de twee overvallers werd de motoragent neergestoken. Dat gebeurde op een paar honderd meter van de woning. Hoe de gewonden eraan toe zijn is nog niet bekend. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt en droog. Het koelt af tot een graad of acht. Ook morgen droog en bewolkt. Het wordt dan zo'n tien graden. Dit was het NOS Journaal. zo de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans. Beleefde muziek, 24 uur per dag. Met dagelijks drie grootse uitvoeringen... vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld.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 Goedenavond, in deze eerste week van het nieuwe jaar nemen we iedere avond een andere gast mee op reis langs de geluiden uit zijn of haar leven. Dat kunnen de uitroepen van marktkooplieden zijn op het plein om de hoek, het gekraai van een haan die je als puber veel te vroeg deed ontwaken of de dof mechanische klappen van een heimachine. We hebben een uur de tijd om erachter te komen wat die geluiden zijn en wat het levenslied van onze gast van vanavond is. Benjamin Herman, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Je bent een van Nederlands bekendste en meest productieve saxofonisten. Op je zeventiende stond je al voor het eerst op het North Sea Jazz Festival. En we telden dat je sinds 1985 op zo'n 100 platen hebt meegespeeld. En zo'n 30 platen zelf hebt uitgebracht. Ja, het zijn er wel meer hoor. Nog maar meer. Ja, ja, inmiddels wel, ja. <laughs> Twee Edisons uh, gewonnen. En uh, je bent ook nog bandleider van de New Cool Collective. Wat je zelf een dansorkest noemt. Uh, ja, het heeft allerlei uh, functies inderdaad, die, die band. Maar, uh, voor feesten en partijen? Nou, <laughs> dat vind ik iets, uh, iets te kort door de bocht. Uh, maar uh, in ieder geval, er uh, uh, is van alles mogelijk met die band. En uh, meer dan uh, gemiddelde band. Wat is jazz volgens jou? Um, nou, dat is om meerdere manieren uh, uit te leggen. Uh, voor mij is het gewoon in principe altijd iets waar een beetje ge geïmproviseerd wordt. Weet je wel? Als alles uh, vastgelegd wordt en iedereen moet precies spelen wat op hun papiertje staat... dan, uh, ja, dan is het eigenlijk niet echt een, een, een jazzbandje meer. Dus overal waar je uh, zelf uh, invulling aan mag geven... dat uh, mag je wat mij betreft uh, jazz noemen. Een Beetje anarchie. Ja. Benjamin, hou er rekening mee. Aan het eind van dit uur moet je kiezen tussen een plaats van Misha en op plaats van mij, los van elkaar denken we dat we jouw perfecte levenslied hebben gevonden. Mm -hmm. De soundtrack van jouw leven, maar jij mag er maar één kiezen. Welke geluiden kunt u als luisteraar tot die tijd van ons verwachten? Hier alvast een samenvatting vooraf en die klinkt zo. Beetje smerig. Het scheurt een beetje. <middels> dat soort gedoe. Als je heel duidelijk een beeld in je hoofd hebt, dan wil je ook gewoon dat mensen even goed meezoeken. Jij was in de zaal, Benjamin. Oh, ja, sorry. Ja, jij ging de hele tijd staan. Aan alle kanten voel je wel dat er een druk is om te presteren. Maar het is geen onaangename druk. En het is ook nog een aardige goze. Dat ook nog. <laughs> Even wat korte geluiden achter de man. Benjamin, zo klinkt je straat als jij er niet bent. Oh, dat, zijn de, dat zijn de funderingen aan het doen. Met, met, onder mijn etage. Ja, de stem van je vrouw. Als je dat dan hoort, dan valt alles ineens samen of zo. Je voicemail. Dit is de voicemail van Benjamin Herman. Dit is Benjamin. Wacht wel. Je favoriete geluid in huis? <middels> je favoriete geluid buitenshuis? <middels> Het geluid waar je een enorme jeuk van krijgt? het geluid van je ochtend. Ja, dat is het... Herken je het geluid? Het klinkt alsof ik op de wc zit. Maar volgens mij bedoelen jullie de douche. Nee, het is het schoonspoelen van het mondstuk van je saxofoon. Oh, oké, oké, oké. Het is de huishoudelijke kant van het saxofonist zijn. Ja, ja, ja. Maar dat doe je ochtends, hè? Nou, ja, dat is wel zo hygiënisch, ja. Want in geef me je mondstuk en ik kan zien wat jij de dag ervoor gegeten ja, hebt. Uh, ja, ja, dat zou niet de bedoeling moeten zijn. En we hoorden ook een uh, stukje lounge jazz. Ja. H daar hou je niet van. Nou, ik heb, in principe heb ik nergens een hekel aan. E e aan. Geen één soort muziek. Alleen er zijn bepaalde soorten muziek waar ik langer naar kan luisteren dan andere. En bepaalde soorten muziek kan ik maar echt enkele seconden hebben. En andere uren en uren. En dit was 12 seconden was wel genoeg. Ja, vond ik mooi. Okay. Um, voordat we in je geluidsarchief duiken... willen we het eerst even kort over je oorgevoel hebben. Ja, er wordt ook even gequizd. Mm -hmm. En uh, de opdracht is... raad de saxofonist. Als je twee mag het zeggen. Ja, dat is John Cole, twee. Eén, ja, dat, is, uh, dat mag vrij duidelijk zijn voor een ieder die uh, net zo lang op zolder heeft doorgebracht met John Coltrane en andere saxofonisten. Op een gegeven moment dan, uh, herken je ze uit duizenden. Maar te, het is af en toe lastig, want er zijn mensen die het echt heel erg goed kunnen benaderen. Jij ook of niet? Nee, ik speel alt saxofoon, dus dat lijkt er sowieso helemaal niet op. Hij speelde tenor, dus je kan je, je uiterste de best doen, maar het zal er nooit helemaal op lijken. Volgende. Wie zit er mee te zingen? Dat is Charlie Parker, maar er zit iemand met Charlie Parker mee te zingen. Dat is Hans Steven. Oké, oh, okay, kijk. En ziet zo dat dan weer wel? Ja, Hans die kan, uh, die, die is zeer muzikaal. En uh, die heeft uh, uh, ook een ontzettend goed geheugen. Dus die kan allerlei. Um, Hele ingewikkelde uh, saxofoon-solo's kan hij gewoon letterlijk meezingen. Dat is heel leuk. Dit is de laatste. Is dat moeilijker, hè? Ja, het, het lijkt op een, een, een jonge saxofonist uh, die ik ken. Uh, Maarten Hooghuis. Helemaal oh. goed. Ja, ja, ja. Koel, ik kom ook mee naar huis straks hoor. Ja, ik ken Maarten, zijn spel zeer goed. En uh, ik ben een grote fan van hem. En ik vind hem, uh, samen met een, een handjevol jonge sax die die nu rondlopen, die zijn echt krankzinnig goed, die jonge lui. Om ze zomaar te noemen. Het was een beetje een strikvraag, want we hadden Maarten Hooghuis inderdaad gevraagd. Doe het geluid van Benjamin ja, zo zoveel, zoveel mogelijk na. <laughs> ik hoorde het meteen. Want hij speelde een paar dingen van mij... maar ik hoorde ook wat karakteristieke dingen van hem. Dus ik dacht eerst eventjes, wanneer ben ik dat nou? Toen hoorde ik hem een paar versieringen spelen... die ik niet zou doen. En die hij, of die ik niet doe, zeg maar normaal. Maar die Maarten wel doet. Um, Leuk is dat. <laughs> Grappig. Ja, en we zijn nog maar net onderweg, hè? Je krijgt nog veel meer. Uh, Even een dilemma. Een prachtig nummer op een krakkemikkige saxofoon... of een krakkemikkige nummer op een prachtige saxofoon? Uh, uiteraard een, uh, een uh, krakkig. Nee, wat... wat een een <laughs> prachtig nummer op een krakkemikkige saxofoon. Dat kan heel mooi zijn, juist. En andersom, ja, dat... Uh, een een prachtige saxofoon... Daar kan iedereen op spelen. En dat maakt een nummer nog niet goed. Nee, nee. Ja. Ander dilemma. Een hele knappe vrouw met zo'n stem? Met zo'n stem! Of een lelijke heks die zo klinkt. About a maar Dina, Washington, I know it's Dina Washington was geen lelijk mens hoor. Die, was, uh, die zag er prachtig uit. En uh, Mien Dobbelsteen, Ja, die mocht er toch ook wel wezen. <lacht> <lacht> <lacht> thuis. Uh, wanneer was het voor het laatst, want we hebben heel veel geluid gehoord al. Wanneer was het voor het laatst helemaal stil in jou? Uh, nou... Dat gebeurt niet vaak. In, in, uh, ik moet zeggen dat het, uh, het. Soms is het heel vervelend juist. Dat ik. Um, maar dit, het, volgens mij heeft iedereen dat. Dat je, als je niet kan slapen. Dan, uh, zit, ja, dan zit je maar een beetje naar het plafond te staren. Te wachten tot je in slaap valt. Dat vind ik de ergste moment van de dag. En op, op, het is eigenlijk. Uh, ik hoop altijd dat het dan in één keer stil wordt. Maar. Wat ik dan doe als voor ik ga slapen is, ik, ik doe solfège oefening dus gehoortraining, uh, in mijn hoofd. Uh, met mijn ogen dicht. je dus niet laten horen? Nu. Nee, nee. Dat <laughs> is heel stil aan de buitenkant. Misschien doet hij het nu wel. Ja, ik, ja, nee, ik doe dat heel vaak. En uh, dat is ook. Dat heb uh, ik op een gegeven moment ik, uh, mezelf aangeleerd om dat te doen. Als ik in, in bed lig en ik kan niet slapen, dan doe ik een soort gehoortraining. Dan ga ik intervallen oefenen, maar dan in mijn hoofd. En dat is best wel lastig als het niet hardop zingt. Want ik raak best wel snel in de war dan. Maar het is een goede training. Als je zo intensief met geluid bezig bent... merk je dan ook dat je extra gevoelig bent... voor dagelijkse geluiden? Hou je daar inspiratie uit? Uh, ja, het is bij mij vooral voor um, op belangrijke opnames... of als ik, uh, met, als ik belangrijk optreden moet doen of zoiets... dan ben ik extra gevoelig voor dingen om me heen. En ben ik overal aan het zoeken... Uh, voor, voor iets om me aan vast te klampen om een liedje van te maken of, of iets uh, ja. uit te proberen ja. dit bijvoorbeeld ja dat hoort niet vaak. in Amsterdam nou ja. maar er wordt van Eric Dolphy een, een, een, een, een legendarische fluitist en Bas uh, die, die luisterde graag met, naar de vogels en die speelde met zijn dwarsfluit speelde die ook mee met vogels Ken je ook iemand die naar dit geluid luistert? Dat is een passerende kameel. Uh, dat, dat ja, ik ken, uh, kan ik, als je me even tien uh, minuten geeft op mijn laptop... dan kan ik vast wel iemand vinden die daar uh, okay. uh, op lijkt. Wat ik uh, er overigens erg leuk vind. Ik, ik weet nu trouwens wel iemand die dat vast wel zou kunnen. Dit is de Radio 1 Audiotrip. Het geluidsportret van Benjamin Herman. Ja, we zijn op zoek naar de geluiden uit het leven van saxofonist Benjamin Herman, bandleider van de New Cool Collective. En Aan het eind van dit uur beslissen we met z'n drieën wat zijn levenslied is, de soundtrack van zijn leven. Tot zover de introductie. We gaan het hebben over je vroege geluiden, je jeugd dus. Je bent geboren in 1968 in Londen, zoon van een Engelse rabijn en een uh, Nederlandse moeder. Dus een lerares Nederlands onder andere. Je bent de jongste in een gezin van uh, drie broers. Um, en twee zussen. Kan, kan je iets zeggen over het gezin over wat voor gezin het was? Um, nou, ik, ik was de jongste. Dus het was voor mij en mijn tweelingbroer uh, Jonathan. Uh, waren het natuurlijk het makkelijkst van iedereen. Er waren vier kinderen boven ons die alle, uh, alle taboes al hadden doorbroken. En sowieso, als je de jongste bent in het gezin, dan word je vertroeteld. En uh, je speelt met je oudere broers en, en zussen en dat soort dingen. Ik heb, uh, uh, wat dat betreft, vond ik het altijd heel erg leuk. En uh, Ik heb uh, niks te klagen, wat dat betreft. Het ja, was op een gegeven moment wel een omslag in mijn leven... dat het uh, allemaal veranderde toen we eenmaal in, in Nederland waren. Maar toen tegelijkertijd ontdekte ik dus muziek. En dat, heeft, ja, dat was voor mij echt een zegen. Dat vulde het gat, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, we praten zo over die verhuizing. Um, maar je komt uit een muzikaal nest. Hè. Iedereen speelde eigenlijk een instrument. Ja. Jij begon met drums. Waarom drums? Toen ik, uh, uh, ja, toen ik negen was, toen was ik een beetje... Uh, het had eigenlijk twee redenen. Eén was een uh, persoonlijk uh, reden. Iets wat in de familie gebeurde. Mijn zus uh, die, uh, um, die overleed. Die kwam, een van mijn zussen kwam onder een auto terecht. En... Uh, daarnaast was ik uh, nogal uh, uh, onhandelbaars kind. Ik heb geen idee waarom ik was elke dag boos. ADHD, of. Uh, zou je nee, misschien... ja, oh, ik weet oh. niet. Ik was gewoon boos. Boos kind van uh, acht. Dus toen op een gegeven moment, uh, toen hebben mijn ouders besloten: van, weet je wat, we geven hem gewoon een drumstel. En dat was dé oplossing. En toen zat ik de hele dag op de ding te rammen... en dat. Uh, Jullie wonen in een rijtjeshuis, dus je ja. maakte veel vrienden. Ja, de buren werden helemaal gek ervan. We hebben jouw tweelingbroer Jonathan gevraagd... Uh, waarom die keuze voor drums, en hij zei dit. Wij waren met zes kinderen thuis, uh, dus er was altijd wel uh, belangrijk... dat je jezelf liet gelden. Als je opgemerkt uh, wilde worden, moest je je stem verheffen. Dat is met uh, muziek maken is dat net zo. Volgens mij is dat ook de reden waarom Ben uh, drums is gaan spelen als eerste... Dan steeg hij uh, in elk geval in volume boven iedereen uit. Er <lacht> is iets geks met de stem van mijn broer aan de hand. Die draait iets te langzaam. Hij klonk een beetje zot. Hij was ja. misschien een beetje moe, dat kan. Ja, nou, ja, nee, maar, uh, normaal gesproken klinkt zijn stem echt precies hetzelfde als die van mij. Maar ik... Uh, ja, ik weet niet... Uh, wat heeft hij eigenlijk ja, gezegd? Ik kan uh, even je, even je was zo afgeleid door die stem. Dat je Uitzij... je echt moest laten horen. Ja. Jij was de jongste samen met hem natuurlijk. En die drums die gaven je de mogelijkheid om uh, qua geluid en volume in ieder geval boven de rest uit te steken. Ja, nou dat zou best kunnen hoor. Dat, uh, dat heb ik zelf uh, niet zo ervaren. Um, Want iedereen in, de, in, uh, in, uh, in huis speelde een instrument. Dus het was, uh, het was eigenlijk heel normaal om een instrument te kiezen. Zoals ik het zelf heb ervaren was dat ik het... Uh, het ik was al... Altijd helemaal gek van zo'n drumstel gewoon. Hetzelfde wat ik op een gegeven moment met die saxofoon had. Een drumstel was een soort meccano, weet je. Daar kon je helemaal alles met sleuteltjes en alles kon je verstellen en precies zetten zoals jij dit wilde. En dat, dat vond ik daar heel erg leuk aan, het knutselen. Lekker pielen. Ja. Je vader was uh, rabbijn. En uh, uh, psychoanalyst later ja. in Nederland ook. Uh, hoe stond je als kind in dat geloof? Uh, nou, wij, omdat mijn vader uh, Rabijn was, was natuurlijk het hele gezin was om zijn functie. Vooral in Engeland. Daar was hij hoofd van de uh, uh, gemeente daar, een Joodse gemeenschap in uh, Southgate. Um, ja, wij waren toch wel een klein beetje <lacht> bevoorrecht. Weet je, er was, uh, mijn vader was een belangrijke persoon. En uh, we mochten altijd vooraan zitten... en we mochten eerder de synagoge in de seconde... als het helemaal leeg was, uh, achter het, uh, de Torah uh, kijken. En er waren allerlei gangetjes in het gebouw. Dat was heel leuk. We, we, dat vond ik... Uh, dan moet ik toegeven dat ik hetzelfde een beetje had... met toen ik voor het eerst ging optreden. Dat ik in zo'n zaal mocht voordat het publiek er was. Weet je wel? Dat je dan achter het podium in zo'n kleedkamer. Ja, ja. dat heeft voor mij altijd precies hetzelfde aangevoeld als de, de synagoge in mogen voordat, uh, voordat iedereen uh, ja, voordat mocht. iedereen mocht. Ja. En, en na, daarna ook. weet je wel. Maar dus iets religieus, dat, dat, dat, dat antwoord je niet. Um, dat, dat was dus blijkbaar minder belangrijk. En, en nog steeds. Ja, uh, music is my religion. Yes. En dat heb ik op een gegeven moment heel uh, goed beseft. Dat is een uitspraak van Miles Davis. En nog een uitspraak van Art Blakey, die mij ook uh, aansprak, dus, uh, drummer Art Blakey, is uh, the stage is a holy place. En dat, ja, ik, ik, ik ben heel blij dat ik voor mezelf op een gegeven moment dat ontdekte. Dat die religie, daar had ik sowieso niet veel mee. Maar ik had wel, ik ben wel gezegend met iets anders wat daarvoor in de plaats kwam natuurlijk. En ik zit elke dag op die saxofoon te, te bidden, weet je wel. Ja. Dus uh, het, het komt misschien wel op hetzelfde neer. We hebben aan je tweelingbroer Jonathan gevraagd. Je weet wel, die ene met die lagere stem. Uh, welk geluid hem meteen doet terugdenken aan die vroege jaren in Engeland met jou? Als ik aan onze jeugd in Engeland denk... dan moet ik uh, denken aan de wekelijkse uitzending van onze favoriete televisieserie... die we stevast achter de bank bekeken. Van achter de bank op een klein zwart-wit tv'tje. Toppunt van angst hebben we daar beleefd. Doctor Who, wat was daar zo eng aan? Hij ja, krijgt nu uh, meteen kippenvel, kippenvels, die muziek hoor. <laughs> ja, dat, uh, ik, ik, maar, ik, in, ik weet niet of het hier ook in, in Nederland op de buis was. Mensen kennen het wel, maar het was niet zoals in Engeland elke week op de buis. Er waren een series van vier afleveringen en dan kwam er weer een nieuwe aflevering. Met uh, hele slechte special effects, maar... Doodeng. En iedereen keek daarnaar. En nog steeds in Engeland is het: het gaat maar door, Doctor Who. En over de hele wereld uh, volgen mensen dat. En, uh, slijmerige ik, beesten, hoorde ik van iemand. Ja, ja, van alles bedachten ze wat maar uh, mogelijk was. Maar dat, ja, Doctor Who gaat over een, een tijdreiziger. De dokter die kan door de tijd reizen en door het heelal. En die bestrijdt het kwaad, die beschermt de aarde hadden wij maar zo'n dokter hoe. Uh, als je <laughs> vader als, als uh, psychoanalist een baan krijgt bij het Joodse maatschappelijk werk... Uh, verhuizen jullie met je gezin naar uh, Zaandam. Je was toen acht jaar. Um, best een, uh, een ingewikkelde leeftijd om uh, uh, te verhuizen... van het ene land naar het andere land. Um, hoe was dat voor jou? Um, nou, dat was wel een, uh, uh, een verandering. Was een zaandijk, was het was trouwens Zaandijk, niet zo. Zaandam. Maar um, dat was een hele ingrijpende verandering natuurlijk. En... Uh, ik heb ooit voor mijn moeder een, een, een lijstje gemaakt... met alles wat ik vervelend vond aan Nederland. Een hele lange lijst, die heeft ze bewaard. En die heeft ze me laatst gegeven. En wat stond erop? Er ja, alles was vervelend. Maar uh, wat ik, ik vooral als kind en mijn tweelingbroer ook vervelend vond... is dat je ja, hier maar twee smaken chips. Weet je, paprika en zout. Of gewone. Ja, ja, precies. In Engeland had je hele schappen vol met... Salt en vinegar. En bacon, daar was ik dol op. Dat was natuurlijk niet kosher. <laughs> Toch nog proeven hoe, hoe dat smaakte en dat soort dingen. Maar en allemaal van dat soort dingen: snoep en, en chips. En die vonden we heel erg dat het er niet was. Want je zei het er net al, kort nadat jullie in Nederland gingen wonen, verongelukte je zusje Susanna. Hè? Ja. Uh, welk effect heeft dat op jouw verdere leven gehad? Ja, dat heeft. Dat is. De, natuurlijk, dat valt helemaal niet te bevatten. Ik bedoel, ik was ook zo jong, dus uh, uh, dat kan je helemaal niet. En uh, ik heb niks om het mee te vergelijken. Het heeft, alles heeft het veranderd. Maar alles heeft het aan ons gezin veranderd. Alles uh, uh, omheen. En dat is voor iedereen die een, die een kind uh, verliest. Wat natuurlijk uh, nooit de bedoeling is. Uh, om, als, uh, ja, om voor je ouders uh, te overlijden. Wat voor invloed uh, heeft het op je als muzikant? Um, nou, ik moet zeggen... Uh, toen had het geen invloed als muzikant. Ik was Nogmaals, ik was heel blij dat ik iets had gevonden, de muziek, zeg maar, waar ik er dan een beetje in kon verliezen. Um, dus wat dat betreft heeft het wel invloed gehad, want als ik eenmaal achter de drumstel en later met de saxofoon bezig was, dan uh, was dat het enige wat belangrijk was op de hele wereld. En, en geen hm. tijd voor doen. Ja, precies. Dus dat was uh, een, een, een, voor mij... Ieder een... moment benutten, zeg maar. Ja. Ja. Nou ja, dat is dan weer een ander ding wat ik met mijn tweede broer Jonathan uh, destijds ook heel duidelijk heb afgesproken. Van ja, uh, mijn zus, onze zus is er niet, dus uh, wij moeten uh, de tijd voor haar uh, goed benutten. Dus en, jullie moesten met z'n tweeën eigenlijk voor drie mensen leven? Ja, dat hebben we echt afgesproken. Van, ja, laten we dan niet uh, gaan zitten uh, met een pakken neer gaan zitten of uh, een beetje gaan, zelfs neus gaan zitten vreten. Lijkt me een zware opdracht. Nee, want mijn broer en ik hebben eigenlijk daar altijd wel uh, juist elkaar in gesteund en er ook wel uh, plezier in gehad, weet je. Wel? En dat is ik, ik, weet, ik heb het nooit als zwaar ervaren. Ja. Maar mijn tweelingbroer duurde iets langer voordat hij had gevonden waar hij uh, echt uh, uh, zich helemaal kon inleven. Hij is uh, uh, reclamefilmregisseur en een hele goede. Dus uh, het is wel goed gekomen. Allebei een invulling. We horen Joodse muziek. En toen je je bar mitzwa deed, kreeg je je eerste alt-saxofoon. Ja. Eerst heet het op de drumstel lopen pielen... En, en iedereen gek maken met die herrie. En, en waarom dan ineens een saxofoon? Nou, dat um, had met een aantal dingen te maken. Maar dat ik uiteindelijk voor de saxofoon heb gekozen... dat heeft te maken met uh, uh, leraar op de lagere school... Ruud Musman... Um, die speelde saxofoon bij Stampij, dat was de voorloper van de dijk. En wij gingen vaak, ook als het kon, als ze vroeg speelden... gingen we met die band gingen we even kijken. We stonden daar als gek te dansen. En um, hij nam zijn saxofoon vaak mee naar, uh, naar de klas. En dan mochten we even naar kijken. Dus ik, ik was eigenlijk helemaal uh, verliefd op dit, op dit instrument geworden. En ik dacht van, ja, dat is super cool. En er waren... Ook allerlei bandjes in de opkomst waar ineens blazers in zaten. Zoals. Ja, ja, ja. <laughs> Madness. Ja. Nightboat to Cairo. Uh, je speelde in SK-bandjes. Even over SK-bandjes. Zangers en gitaristen doen het altijd goed bij de vrouwtjes. Bassisten <laughs> en drummers meestal niet. Maar hoe zit dat met saxofonisten? Uh, ja. De saxofonisten zijn natuurlijk wel de, de, ja, de, de, vind ik, altijd de meest coole van, van, van de band. En de kleden zich meestal het beste. Maar dat is volkomen onbevoordeeld, ja. zeg je dat? MK. Dat is gewoon cijfer uit observatie. Ja. <laughs> Naast K koos je voor jazz. Is dat een gekke stap? Uh, nee, want het had met het instrument te maken. Ik had, omdat uh, die saxofoon, die wordt, daar kwam ik achter, die wordt natuurlijk op allerlei manieren uh, bespeeld. En... Uh, je komt er dan achter dat die. Of waar ik achter kwam. De saxofonisten uit Madness. En uit uh, al die ska-bandjes. Die luisterden dan weer naar al die Jamaicaanse uh, geweldige muziek. En, en die gasten die luisterden allemaal weer naar Amerikaanse jazzmuzikanten. En alles bleek met elkaar. Uh, in, uh, ja, een soort. bleek elkaar te beïnvloeden. Ja. En jazz is niet de meest toegankelijke muziekvorm. Uh, toen je de eerste keer dit hoorde, kon je dat toen meteen waarderen. Heb je nog een grotere koelkast? Of, uh, <laughs> of moeten wij het afgronden? Nee, dat is ik zat lekker te luisteren. Dat is Charlie Parker natuurlijk. Met, uh, uh, ja, een van de meest geweldige nummers, maar vooral een van de meest geweldige titels, vind ik. Uh, Now it's the time. Heel bekend nummer van hem. Maar toen ik dit Waarom voor het is eerst hoorde. Toch... geweldige titel eigenlijk. Nou is het time. Ja, je moet niet veel mensen denken er veel over na als een titel. Maar het betekent dat je het nu moet doen. Nu is het de tijd. En uh, ja, niet, morgen. niet uh, morgen en ook niet gisteren. Maar um, ja, toen ik Charlie Parker voor het eerst hoorde, Charlie Yardbird Parker, ook wel Bird genoemd door uh, Jan, uh, ja, of door Jan en Alleman, door iedereen. Um, ik snapte er niks van. Ik vond het ook helemaal niet mooi of zo. Ik had saxofoon, associeerde ik veel meer met, um, met Paul Desmond bijvoorbeeld van Take 5. of met, met Stan Getz. Weet je, heel Makkelijker in het gehoor ligt. Ja, zo'n zo hele zwoele toon. Die hebben ja, we, ik... wacht even. Ja, ja. Stan Getz. Wat zit er dan in wat je aanspreekt? Of wat je toen aansprak en waarschijnlijk nog steeds? Um, nou ja, ik vind, ik vind Stijn Getz waanzinnig en luister ik su supergraag naar. Maar ik had, met Charlie Parker had ik iets, weet je wel. Dat is dat je je eerste koffie drinkt in je leven. Dat je denkt, nee, verdamme maar iedereen drinkt het. weet je Er moet toch iets zijn, weet je Dus dan neem je nog eens een koffie en doe je een beetje melk bij. En veel suiker en op een gegeven moment begin je het te waarderen... Of zoals het is met, met, met hele uh, zouten whisky bijvoorbeeld. Waar, waar, wat ik ook ontzettend lekker vind. Maar als je dat voor het eerst drinkt... dan denk je van, jezus, wat is dit? Weet je wel? En, en dat is met Charlie Parker. Ik ging het steeds opnieuw opzetten. Zowel met Stijn had ik dat niet. Dat ik het elke keer weer opnieuw wilde luisteren. Nee. Um, je ging naar het conservatorium in Hilversum... Uh, in 1991 studeerde je daar uh, laude af. Daarna ging je een half jaar met een beurs in New York... naar de Manhattan School of Music. Mm -hmm. um, welke plek past er beter bij? Uh, Doldwazen Hilversum of, uh, <laughs> of dat uh, ja, moderne New York? Nou, ik moet zeggen, ik heb in Hilversum gestudeerd... maar ik, daar was destijds het conservatorium van Amsterdam... Uh, dit was een soort dependance van, uh, van uh, de Hogeschool voor de Kunst van Amsterdam... Ja. Die zitten nu inmiddels zit het hele zootje in Amsterdam. Ik woonde ook in Amsterdam. Dus ik ging elke keer op en neer. is een beetje uit nood geboren eigenlijk. Ja, het is twintig minuten met de uh, trein. Had je het ook uh, zonder scholing gered, puur op wilskracht en talent? Uh, nee, nee. Ik heb die opleiding heb ik uh, heel hard nodig gehad. En uh, uh, ik ben wat dat betreft ben ik uh, gezegend dat ze me erop hebben gelaten. Er uh, waren een aantal mensen, uh, Ferdinand Povo en uh, Herman Schonewald destijds... Uh, die hebben echt uh, een lans gebroken voor mij om me erop te krijgen. Want ik was niet heel uh, goed onderlegd toen ik daartoe toen Voor is Holland hey. een uh, van de vele talentenshows. Hoe maakbaar is succes? Nou ja, kennelijk. Heel maakbaar maar het is maar net wat je succes zelf noemt. Um, ja, ik ben niet tegen dat soort shows, maar ik zit zelf in de muziek omdat ik het heel leuk vind om het te doen en ik het kan me eigenlijk uh, zeg maar of ik nou in een kroeg sta of op televisie eigenlijk liever in een kroeg dan op de televisie. Uh, afgezien daarvan, uh, het is iets uh, wat je, je hele leven moet doen en het is niet zo, volgens mij, dat uh, veel mensen die aan zo'n uh, show meedoen... dat die er echt op die manier heel veel uh, plezier in zouden hebben. Ja, ik, ik weet het niet. Het is... Als ik denk aan uh, Stan Tracy, een Engelse pianist... waar ik heel veel mee gespeeld heb. Die is nu 85. Uh, hij wordt de godfather of British jazz uh, genoemd. Die man die gaat zitten achter die piano. Die heeft met alles, maar ook met met Stijn Gets, met, met weet ik veel wie. Allemaal heeft hij uh, daarmee gespeeld. Die gaat zitten achter de piano. En het, en het is allemaal uh, een en al concentratie. En, Dat moet je als muzikant ja. doen. Ja. Dit is de Radio 1 audiotrip. Het geluidsportret van Benjamin Herman. Ja, we maken een reis langs de geluiden uit het leven van Benjamin Herman. Aan het eind van dit uur beslissen we met z'n drieën wat zijn levenslied is. We gaan dit uur twee platen helemaal draaien. En dat is dus het levenslied aan het eind van het uur. En dat is de Hier kan je me s'nachts voor wakker maken plaat. Hoewel, deze gaan we niet helemaal draaien, want hij duurt 6 minuten veertien. We gaan hem wel eerder wegveden. Uh, hij wordt in ieder geval aangekondigd door je eigen vrouw, Catalijne Bijn, En zij verzorgt ook de vormgeving van je albums. En ze vertelt over die ene keer dat jullie samen naar een concert van Sunny Rollins gingen in het Concertgebouw in Amsterdam. Ik was met B&M in het concertgebouw, ik weet niet meer precies wanneer het was... maar een uh, aantal jaar geleden, en toen zaten we op rij 2. En toen dacht ik, dan zit je eigenlijk alleen maar naar het podium te kijken... want het podium is heel hoog. En B&M was alleen maar heel blij, want Sonny die liep de hele tijd op en neer op het podium... en als hij gesoleerd had en het nummer was afgelopen, dan ging B&M staan en klappen... En in het begin geneerde ik me een beetje, maar uh, na een tijdje vond ik dat eigenlijk wel heel erg aandoenlijk en grappig en leuk, want het enthousiasmeert alleen maar. En waar hoorde het achteraf? Van jij was in de zaal, ben je min? Oh ja, hoezo dan? Ja, jij ging net tijd staan. We zagen jou de hele tijd het staan.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 Ja, Sonny Rollins. Uh, maar alles draait een tikkeltje te langzaam. Ook de, de stem van mijn vrouw en ook uh, deze track. Er is iets uh, verkeerd gegaan. Het gaat wel eens met die digitale evolutie. Dingen. Ja. Um, uh, we gaan het over je eigen geluid hebben. Ja. Zou je wat willen spelen voor ons? Ja. Het hangt. Uh, ja. Wat wil, je, uh, wat wil je? hebben? Wat wil je horen? Doe maar iets. Uh, ik waar ik heb in mijn saxophone meegenomen en uh, ik kan alle kanten op ermee. <middels> Maar uh, ja, ik ben. Wat uh, dat betreft, ja, ik, uh, dat vind ik zo leuk aan een saxofoon. Je kan er zoveel uithalen, maar je kan er ook heel erg op scheuren. En uh, ja, dat, de, dat is typisch waarom saxofoon zo'n uh, uitermate geschikt jazz instrument is. Je kan, uh, maakt niet uit wat voor een, een um, persoonlijkheid je hebt, die kan het er altijd op kwijt. Terwijl, ja, ja een andere instrumenten, die hebben maar een beperkt aantal mogelijkheden. Een saxofoon kan, kan alles Dus in doen. die zin heb je ook geen eigen geluid? Um, nou, ik doe mijn best om, uh, om wel een eigen geluid te hebben hoor. Hoe en, en schrijf dat is? Nou, ja, dat verandert een beetje bij mij. Maar ik heb mijn. Ik, ik vind het mooi als, uh, als een. Uh, oh, ja, het is helemaal nou, moeilijk. Is, ik kan je helpen. We zijn uh, een beetje gaan uh, onderzoeken. We gaan rondvragen. Ja. Juris Saal, uh, dat is je vaste geluidstechnicus ja, van de van Studio 150. 150. Ja. Uh, hij zegt: Jij klinkt zo. Ja, dat is best lastig, want het is. Uh... Hij heeft een heleboel verschillende toeters. En daarmee is het geluid ook wel zo divers dat het kan uh, variëren van een, uh, een uh, olifant die wordt achterna gezeten. <lacht> tot uh, <lacht> hele, een hele zoetgevooisde meneer. <lacht> ja, maar dat klopt. Daar doe ik de, mijn best op om dat uh, uh, te doen. En vroeger had ik ideaal wil ik eigenlijk alleen maar als Charlie Parker klinken. Want de dacht ik van ja, um, daar heb ik heel lang aan vastgehouden. Van, Charlie Parker die speelde met allerlei verschillende orkesten. En die was altijd zichzelf. Alleen alles wat er onder hem doorkwam, dat veranderde. En dat werkte heel goed voor hem. Maar, ja, die, was maar die is maar, uh, wat is het, 33, 34, 35 geworden? Dan hadden we nu, jou, jou nu niet. Uh, nee, nee, maar ik ben nu 44. Maar ik kan niet op een gegeven moment, dan word je natuurlijk gek voor jezelf. En dat heeft John Coltrane weer heel anders gedaan. Die klonk. Uh, in 1955 compleet anders dan in 1968. En toen ging hij dood. Maarten Hogehuis, die, die nieuwe belofte waar we het eerder over hadden, een jonge saxofonist. Hij zegt dit over jouw geluid. Het Benjamin Herman-geluid is een beetje, een beetje smerig. Het scheurt een beetje. Dat soort gedoe doet hij erin. Dus je krijgt een wat, wat, wat ranziger randje in plaats van uh, super gecontroleerd. Hoe, uh, hoe houd je je geluid in stand eigenlijk? Want uh, uh, uh, ik heb wel eens gelezen over je dat, je dat je heel lang hele lange tonen hebt gespeeld, iedere dag. Uh, ja, dat, ja, in Doe principe. Uh, ja, dat, dat zijn gewoon. Dat, dit. En dan. Uh, uh, dat, dat, ja, anderhalf uur lang. De hele saxofoon door. En daar ben ik een, uh, twee jaar geleden een beetje mee gestopt. omdat ik andere rieten ben gaan gebruiken. en wat minder zwaar ambassuur wilde. Um, ja, dus zeg maar mijn mondspanning wat uh, wilde veranderen. Um, maar dat had. ja, dat, dat vond ik heel leuk om te kijken wat voor effect dat had. En dat heb ik 30 jaar zo gedaan. zo'n beetje vanaf mijn. mijn uh, zeg ik 30 jaar. 25 jaar, weet ik veel. Vanaf mijn uh, 14e zo gedaan. Elke dag. Maar het had ook een soort meditatief uh, functie. Die ik een beetje mis de laatste tijd. Um, um, dat mis je. Um, maar je doet wel heel veel toenees. Onder andere met Jules Dilder. En dit zegt hij over jouw geluid. Het geluid van Benjamin is uniek. Hij is uh, van wereldniveau. Hij vindt zichzelf minder goed dan dat hij is. Als je hem af en toe hoort praten... dan, ja, dan zou je toch denken dat hij euh, nog aan het begin van zijn carrière staat. Weet je wel. Ja, hij zit natuurlijk achter een bepaalde sound aan... die hij in zijn kop hoort en uh, die hij naar zijn idee... Nog niet uit die saxofoon haalt. Dat is volgens mij juist wat hem voortdrijft. Dat zit tussen de oren, weet je wel. En dat, uh, hij moet zichzelf gelukkig prijzen dat hij dat heeft. Het onvervulbare verlangen drijft hem voort langs de herenwegen. En het is ook nog een aardige gozer. Dat ook nog. Want jij ja, hebt ook wel muzikanten, die zijn wel goed, maar dat zijn teringleijers. Nou, dat is geruststellend, je bent geen teringleier. Nou, het is wederzijds. Ik mag Jules zeer graag. Hij zegt dat je beter speelt. Dan je denkt dat je speelt. Herken je dat? Uh, ja, maar ik ben ook openhartig naar Ziel toe. Dus ik, ik vertel hem ook uh, hoe het uh, mijn diepste zielse, uh, zielen roerselen. Uh, maar ik, ja, ik, ik vind mijzelf helemaal niet zo'n goede saxonist. En dat wordt natuurlijk, op een gegeven moment wordt het een beetje uh, genant... als je dan weer de voor de zoveelste keer wordt aangekondigd... als een, als een wonder of uh, als de beste saxminister. Je sax hebt natuurlijk al heel veel prijzen gekregen. Al, hè? Ja, maar dat dus... maakt niks uit. en ik, ik ken zoveel muziek en ik heb zoveel uren doorgebracht... op mijn studiekamer met de beste opnames van de wereld. En ik weet echt wel wat goed is. En daar ben ik nog niet aan, weet je wel. En dat is, ja, maar ik denk dat... Nou, laat zo zeggen. Ik heb Sunny Rollins heb ik gesproken uh, anderhalf jaar geleden of zoiets voor uh, Radio 1 en die zei precies hetzelfde over zichzelf. Die kan niet tegen complimenten en die vindt dat hij nog ja, heel dan, veel te leren maar heeft. Maar dan is het een soort bescheidenheid, zeg maar... wat, wat, wat uh, algemeen uh, gezien wordt als een, als een deugd uit het verleden. En uh, je hebt al zo vaak uh, je kunde bewezen. Is die bescheidenheid dan niet zo langzamerhand meer een, een, een, een, een houding? Nee, het is niets met bescheidenheid. Het heeft met, met, uh, met het feit dat je, dat je weet hoe het zit. Dat je, dat je echt der, degelijk tijd in een instrument hebt gestopt. Ik ben niet gek, weet je wel. Ik weet... Hoe, uh, ik heb vanmiddag nog met John Coltrane meespelen. Ik heb, uh, uh, ja, ik, dat is waar ik mijn dagen mee vul. Het is, als je een, een kunstschilder vraagt, om, uh, van, uh, ben je net zo goed als Rembrandt? Ik bedoel, dat, als iemand dat van zichzelf zegt, dan heeft hij of hele grote ballen... of hij, heeft, uh, gewoon een, hij is een idioot. Maar hoeveel, hoe vaak komt het voor dat je tevreden bent over je eigen spel dat nou, komt een, een paar keer per jaar voor. En uh, dat is heel fijn. Dat is heel, heel weinig. Ja. En, uh, maar daar doe je het voor. Dat zei Dizzy Gillespie ook over zichzelf. Trompetist in zijn, zijn biografie. Die zei van, ja, de, die, heeft, die had ook drie keer per jaar... dat hij echt tegen van, wauw, ben ik goed. Weet je wel. En, en dat is een heerlijk gevoel. En dat is, uh, dat, dat is echt alsof je vleugels hebt. En alsof je alles kan en... Uh, dat... Dan kun je daar lang op teren dan, op zo'n zo top? Ja, maar je moet wel gelijk uh, word je de volgende dag op de realiteit... Uh, moet je de weer noten blazen aan, Ja, blazen, maar het spreken. is heel vaak zo dat je dan uh, de volgende dag weer terug bij af bent. Maar het is niet... Ja. ja, het lijkt me gewoon zo vermoeiend om zulke hoge eisen aan jezelf te stellen... En daar maar twee keer per jaar aan te voldoen. Drie keer. Drie keer, sorry. Oh, Drie keer per jaar. Ja. Oh, waar hebben we het dan over? Nee, maar het is ook iets wat erbij hoort, weet je ja. En ik, ik kan echt oprecht zeggen dat ik ontzettend vaak baal... als ik naar mijn bed ga, als ik heb gespeeld. En dan, maar daar ben je op een gegeven moment aan. Vaak kunnen mensen daar niet tegen. Het is... Uh, en, en die stoppen er dan mee. Of die gaan in een orkest zitten, weet je wel. Waar je dan partij voor je neus hebt. En er staat crescendo en een puntje boven een noot en weet ik veel. Dus niet alle muzikanten hebben die hebben jouw inslag Ja Jawel. Als je boven een bepaald niveau komt wel. Maar je, je hoeft niet dat elke avond te, uh, te doen. Want je kan ook andermans muziek spelen en dat heel goed uitvoeren. Je kan ook uh, uh, kiezen voor een situatie waarbij je niet hoeft te... Improviseren, waarbij je niet uit het hoofd hoeft te spelen, weet je wel? waarbij je uh, allemaal dingen anders doet, waardoor je dus niet met je uh, blote billen op het podium hoeft te staan elke ja. avond. Dit is de Radio 1 Audiotrip. Het geluidsportret van Benjamin Herman. Ja, we maken een reis langs de geluiden uit het leven van Benjamin Herman. Aan het eind van dit uur beslissen wat, wat zijn levenslied is, de soundtrack van zijn leven. Dit is uh, je eigen muziek. We hadden het net over dat je ook heel aardig andermans muziek kunt spelen. Maar ja. dit is je, jullie eigen muziek. Dus de New Cool Collective. Ja, dit um, is een, een nummer. Niet van. Ja, dit is weer van, van iemand anders. Maar wel door New Cool Collective uitgevoerd, hè? Ja. Een hedendaags dansorkest. Dek dat tot later. Dat ja, dat die term heb ik ooit eens uh, geïntroduceerd. Omdat ik het wel uh, leuk vond klinken. Maar die wordt er af en toe wel het heel het doet mij een op beetje opgevakt. denken aan, aan, aan een soort uh, uh, middag in de jaren dertig in het koerhuis of zo. Ja, dat was, dat was mijn bedoeling. Zeker. Dat is ook eigenlijk waar ik persoonlijk, maar er zijn de andere bandleden volgens mij niet mee eens, waar, waar ik heel blij mee zou zijn als wij allemaal dus jullie, als je zes... iedere zondag in het koerhuis gaan mogen Nou, ja. als we dik in de zestig zijn en we hebben een gig in een hotel... Gaan, ...liefst zes dagen per week. Gewoon... In één hotel? Ja, elke avond van, uh, van acht tot twee of zo. Weet je wel? Dat je niet uh, bij elke avond bij je moeder de vrouw thuis hoeft te zitten... Uh, je hebt een legitieme smoes en je ga je met, je, met, met je vrienden ga je uh, stiekem... ...pictanici uh, uh, weg wegtikken. Uh, <laughs> de, de, de, en dan thuiskomen en dan volgende dag lekker uitslapen. en s'avonds weer uh, de bak. Ja, je smoking aan en in die hotel lounge gaan zitten. Lijkt me prachtig. Je bent echt van de samenwerkingsprojecten: hè? de projecten met Gilles uh, Dilder, uh, Hans Steven, Anton Gouds met Misha Mengelberg. Uh, maar je hebt ook samengewerkt met een andere jazzgrootheid die ons land rijk is: Margreet Dolman. En, uh, ik hou zelf ook van skarten. <laughs> Wat Edward Gerald doet was ketten dus dan. En dat wil ik nu gaan doen met de uh, saxofonist Benjamin Herman. Ga je gang, Benjamin. <middels> Ik heb hem Uh, prachtige, prachtige fusion jazz. Te gek, Maar Greet is zeer muzikaal. Ja, dat ja. horen we, inderdaad. Ja, ja. Um, uh, wat mij eigenlijk vooral opviel aan dit fragment... je blijft vrolijk doortoeteren. Moest je niet verschrikkelijk lachen. Uh, nee, maar ik ben uh, op een gegeven moment toen ik 25 was... volgens mij ben ik een paar keer op toeneen geweest met, uh, met Paul Hanen. En uh, ik was er wel gewend. Ik was in het begin... Uh, was ik, uh, moest ik even wennen aan uh, hoe dat ging. Zo, maar op een gegeven moment had ik het goed door. Ja, uh, er zijn momenten geweest dat ik uh, mijn lachen niet kon houden. Maar ik ben ook een professioneel. Ik, kan, uh, ik weet hoe dat moet. Um, even kijken. Waar, waar zijn we ja, Je bent de meest de productieve Nederlandse jazzmuzikant van het moment. Je maakt veel platen. Je treedt heel veel op. Waar komt die drive vandaan? Uh, nou, het is een beetje... Uh, uh, en het zijn een aantal dingen bij elkaar. Het is waar ik het over had in het begin. Weet je, wel, Het heb ik echt op een gegeven moment met mijn tweede moeder afgesproken dat we dat zouden doen. We hebben hier een fragmentje van je broer. Ja, het komt wel door, door de manier waarop we zijn opgevoed. Er was niemand bij ons in het gezin die een vaste baan had. Dus alle initiatieven die je neemt, moet je ook echt zelf nemen. Aan alle kanten voel je wel dat er een druk is om te presteren. Maar het is geen onaangename druk. Nee, ja. Ja. Um, zijn stem klinkt wel echt wel... Ja, raar, ja, hij wordt ook steeds langzamer, ja. volgens mij. Nou maar het is... Uh, het, het, ik weet niet of het nou met een gezin te maken heeft, volgens mij. Bij mij in ieder geval voelt het niet zo... Ik, ik, tegenwoordig, denk ik, uh, ik... De moeilijkste fase voor een freelancer... en sowieso een muzikant... is tussen je veertigste en je zestigste. En uh, omdat je dan... Ja, daarmee word je langzaam word je een oude lul... die iedereen al een keer heeft gezien... Uh, en als je nou, voorbij je zestigste bent, en je leeft nog... wat bij, bij jazzmuziek altijd niet vanzelfsprekend is... Um, dan... Uh, dan kan je rustig uitbollen. Ja, dan kan je misschien nog wel een, een status als uh, legende veroorloven. Mits je genoeg hebt uh, gemaakt, daar mik ik op. Een fragment van Room 1618 van je laatste plaat Deal. De soundtrack van de gelijknamige film van Eddie Terstal. Wat is je volgende stap? Wil je eerst horen wat andere mensen daarover zeggen... of wil je eerst zelf antwoorden? Uh, nou, ik ben benieuwd wat iemand anders daarover te zeggen heeft. Uh, dit zegt uh, Judy Saal, je vaste geluidstechnicus bij Studio 150. Een hele doos met elastiekjes kopen. <laughs> Nou, lijkt me duidelijk. Ja, ik zag maar te hard. Ja, kom dat komt omdat ik regelmatig bij hem in de studio ben geweest. waarbij mijn saxofoon aan elkaar viel. En, uh, dan moet je weer aan elkaar maken. Ja, elastiekjes. elastiekjes zijn reuze handig. Jules Delder heeft een concreet plan voor je bedacht. Een hoop van die jazzmuzikanten zijn natuurlijk dood, maar het zou mooi zijn als hij nog eens een keer een wereldorkest zou kunnen opzetten. Met muzikanten overal vandaan en dat hij daar ook de leider van is. Dat zou misschien wel aardig zijn, hè? als leider van het Wereld jazzorkest. Lijkt ja. je dat wat? Nou, uh, ik ben al uh, in 2001 heb ik uh, voor het uh, uh, Europees uh, Jeugdjazzorkest Jazz Orkest gestaan, European Youth Jazz Orchestra. Er waren uit heel Europa waren, uh, leden. Dat is een soort mooie opmaat. Eh, dat was jaz heel leuk. Vorig jaar heb ik een Nederlands jazzorkest gedaan, maar ook uit heel Nederland talent. Maar ik moet zeggen, um, heel veel mensen, dan kom je zelf niet zo aan spelen toe. En dat mis ik in dat soort uh, gelegenheden. Ik liever iets kleiner orkest, chill. Want is Nederland, is Nederland nog wel groot genoeg voor je? Uh, ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik reis heel veel. Uh, ik ben gezegend dat ik dat uh, kan. Vorig jaar hebben we echt. Daar uh, zijn we de hele wereld over geweest. Daar ben ik met, met mijn kwartet uh, overal geweest. In mijn eentje. en Met New Cool Collective. En, uh, uh, ik hoop dat dat door blijft gaan. En ik moet eerlijk zeggen. Dat is wel lastiger. Vanwege dat die subsidies worden gekort. Want een heleboel dingen. Uh, die zijn mogelijk. Doordat uh, er af en toe een klein beetje geld bij komt. Okay. Het grote moment is aangebroken. We gaan onthullen wat jouw levenslied is. Mischa en ik hebben allebei los van elkaar goed nagedacht... over welk lied het beste bij jouw leven past. En jij hebt hier ook nog een stem in, gelukkig. Want je mag uit deze twee levensliederen kiezen. We gaan hem even omschrijven uh, om de beurt. En uh, jij mag uh, dan kiezen. Nou, ik zal beginnen. Uh, dit uur hebben we van je gehoord dat je vindt dat het altijd nog beter kan. De eeuwige zoektocht naar het mooiste geluid. Nou, dit nummer gaat echt over jou. Een stukje tekst, vertaald. Je denkt dat je de zon hebt gezien, maar je hebt hem nog niet zien schijnen. Je denkt dat je wel eens hebt gevlogen, maar je bent nog nooit echt van de grond losgekomen. Het beste komt nog. Nou, mijn nummer is een welgemeente advies eigenlijk aan je. Want uh, je werkt heel hard. Je treedt ongelooflijk veel op. Je maakt ongelooflijk veel platen. Je bent altijd bezig. Je kan... Zelfs soms s nachts slaap niet vatten... en dan zit je solvage te oefenen in je hoofd. Um, ik dacht, um, je probeert zo hard... het mag misschien wel een tikkeltje zachter. Een tikkeltje minder <laughs> gas erop. Ja. Kies maar. Ja, ja de keuze. Is nou, minder gas erop, ja. Ik, ik ben ik op zich... Uh, um, ja, dat mag maar heel kort duren. Even een paar dagen of zoiets. Maar niet... Uh, niet voortdurend, zou ik niet trekken. En uh, volgens mij bedoel je... de best die te kan. Of in ieder geval iets in die richting. En daar ga ik toch wel iets meer voor, zeg maar. Daar ben ik altijd wel... Dat is echt een voor. hele rare keuze, <laughs> Dat is hem dus niet? Ja, dat is niet. Dit mis ja, Dit mis je. <laughs> maar dit is hem wel.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 You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? Ja, uh, uh, Benjamin, uh, wat was dit? Je had het, je had het goed. Ja, ik, ik dacht het is uh, niet Frank Sinatra, maar het is Tony Bennett inderdaad. De uh, best is yet to come. Ja. Uh, blij uh, nou mee, hè? Ja. Ja. Ja, ja, zeker oh, weten. ik ik heb nummer Oh, wat een lekkere keuze. Ik heb met... oh. <laughs> hem nou. met Hans <laughs> Theo ook vaak gespeeld, dit nummer. Nou. Dus. Kijk, nou, ja. we, we, wat je blijkbaar dus nooit uh, gespeeld hebt, was mijn uh, lied. Nee. Just Try a Little Bit Harder, van Janet Joplin. Uh, leeftijdsgroot. Ja. Nee. Nee, nee, nee, nee. Die, die is 27. Is toch ouder, was het, uh, 73 of zo, geloof ik, dat liedje. Dus dat was je oké oké, oké. dacht... Tot slot. Benjamin, wanneer is jouw carrière als saxofonist geslaagd? Uh, nou daar heb ik geen vat op. Ik bedoel, is hij al geslaagd? Wat mij betreft, ik heb een heel leuk leven en ik moet erbij zeggen, ik heb me altijd kostelijk vermaakt, maar ik de afgelopen twaalf jaar, zeg maar, sinds ik uh, samen met mijn vrouw Catharina ben, uh, heb ik een superleuk leven en uh, wij hebben onwijs leuke vrienden en we hebben uh, een heel Leuk leven samen en we snappen elkaar voorkomen. Zij is dol op muziek. En ik ik heb gevoel van, dat is uiteindelijk waar ik het allemaal voor gedaan heb. Dit was de Radio 1 Audiotrip van Benjamin Herman. Dankjewel voor je komst naar de studio. En dit was de laatste in deze serie van de Radio 1 Audiotrip. Bedankt voor het luisteren. Ja, de regie van deze uitzending uh, was, in handen van de, of was in de even kundige als strenge handen... van Lisbeth Witteman, techniek. Jimmy van der Beek, ook dank aan Ivo Samplonius. Na het nieuws uh, van 11 uur kunt u luisteren naar Met het oog morgen. En dan ben ik even vergeten wie dat presenteert. Dus dan moeten jullie mij even helpen. Nou, ik zou luisteren, dan is het ook nog een leuke verrassing. Uh, uh, Benjamin, nog heel even. Um, uh, ja. Ik denk toch dat dat, uh, dat hotel op je 60e en dan iedere avond, dat is, dan, dan is het gewoon klaar, toch? Ja, dat, dat ga ik voor, hoor. En een keertje de voice of Holland mee doen. Ja, die wilde niet. Kan jij een keer het platencontract verdienen? Dat zou mooi ja, zijn, toch? Ja, daar zijn we dol blij mee. We hebben die weer te doet, want niemand koopt meer platen. Nee. Dank je Ik ga een potje zal ik het even overnemen vanaf hier? Zondagmiddag, in de perstribune. Aandacht voor de 40e verjaardag van de Dik voor show Met als gast Ferry de Groot. Oh friends, hier is meneer de Groot. Maar ook André van Duin Blik terug. Daar is de gast, oudschaatster Sandra Voetelink. Het antwoordapparaat, Cassie Kijken en de Vliegende Kiep. Dat allemaal in de perstribune. Een heel hoog, leuke onderwerp. Ik denk dat er weer bommetjes zitten. Voor de... Oh, nou, het is al afgelopen, dat ook. Zondag, kwart over twaalf, op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De strijdbarst los tussen onze topschaatsers en de internationale top. Het essent ISU EK Allround. Op 11, 12 en 13 januari in Verveen.